Katrien Straatman met het NOS-journaal. Turkije ontslaat meer dan 18.000 ambtenaren... onder wie duizenden politiemensen en militairen... ook leraren en 200 medewerkers van universiteiten verliezen hun baan. Het decreet over het massa-ontslag is vanochtend gepubliceerd... in het Turkse staatsblad. Als reden voor het ontslag worden vermoedelijke banden... met terroristische organisaties of activiteiten... tegen de staatsveiligheid gegeven. Ook worden twaalf verenigingen, drie kranten en een televisiekanaal verboden. De bekendmakingen volgen op de winst van president Erdogan... bij de verkiezingen vorige maand. Morgen wordt Erdogan opnieuw ingezworen als president. De Japanse premier Abe zegt dat het een race tegen de klok is... om de vele mensen te redden die op het dak van hun huis op hulp wachten. Als gevolg van zware overstromingen... is het water extreem hoog in veel delen van Zuidwest-Japan. Al dagen regent het er onophoudelijk. Volgens de Japanse meteorologische dienst worden alle records verbroken... Het dodental staat inmiddels op meer dan zestig, tientallen mensen worden nog vermist. Honderden huizen zijn door de overstromingen verwoest, wegen en spoorwegverbindingen zijn weggevaagd. Op zijn vroegst vier uur vanmiddag kunnen de eerste jongens die in een Thaisengrot vastzitten naar buiten komen, zegt de leider van de reddingsoperatie. Vanochtend om vijf uur is de operatie begonnen die totaal drie tot vier dagen in beslag kan nemen. Het reddingsteam bestaat uit 18 mensen, 13 buitenlandse duikers en 5 van de Thaise marine. Uit de grot is de afgelopen dagen veel water weggepompt... maar vandaag en morgen wordt er slecht weer verwacht met mogelijk onweersbuien in het noorden van Thailand. Het weer, bijna overal in het land, volop op zon vandaag. Alleen in het zuidwesten komen enkele wolkenvelden voor. Het wordt 20 graden aan de kust tot 27 in het binnenland...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 goedemorgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom iedereen in Zandvoort, buiten Zandvoort en zelfs in het buitenland. Ik ben begonnen met een nummer van Paul Heller, de Duitse tenorsaxofonist. Hij komt uit Keulen en sinds 2005 speelt hij bij de Big Band van de WDR, de Duitse Uitzendorganisatie. Vandaag veel Big Bands. Um, een kleine special over klarinetspeler Russell Prokoop. En ook een beetje aandacht voor het North Sea Jazz Festival wat er aankomt. En het nieuwe album van John Coltrane. Ja, er is een nieuw album uit na heel veel jaren. Maar daarover straks meer. In de voorbereiding kwam ik een uh, artiest tegen die op North Sea Jazz gaat spelen. Een band moet ik eigenlijk zeggen. En dat is het Masi Obara Quartet Het is een, um, een Pools Noorse band met uh, allemaal... Artiesten die zelf hun eigen band hebben en ze improviseren veel. Ze spelen lyrische ballads en het is, uh, ja, het is een enorme verrassing toen ik het tegenkwam. Gaat u luisteren naar het nummer 1-4 van het Masi Obara kwartet. Een heel klein technisch probleem, moment. Noorse kwartet Masi Obara. Straks meer van Nordchee Jazz. Ik ga verder met een aantal andere artiesten. Wes Montgomery. Er is een verzamelalbum uitgebracht van maar liefst 12 CD's. Het komt van zijn um, periode voor het Riverside label. Voor 1964 heeft hij um, 25 sessies met hun opgenomen en deze zijn opnieuw op CD gezet. Um, ik heb het nummer uitgekozen: Don't Explain. En Westmond Comedy wordt daarin vergezeld door Harold Land. S. Montgomery met Don't Explain. Ik ga verder met een Nederlandse saxofonist... Ferdinand Povel. Geboren in 1947. heeft zichzelf... Um, saxofoon leren spelen En heeft dat verder... geperfectioneerd door veel te spelen... In, uh, in bands. Waaronder de Skymasters. Waaronder de Dutch Jazz Orchestra. Maar ook vele buitenlandse artiesten heeft hij mee opgetreden. Zoals in 1969... Het Summit Quintet van de trompetist Dusko Gojko Maar ook nog vele anderen zoals Tankett, Ella Fitzgerald, Art Farmer, Woody Shaw en noem het maar op. In 2008 heeft hij in Amsterdam in het Bimhuis een optreden gedaan samen met Piet Chrisliep en het Rijn de Graaf trio. Daar is een album van uitgebracht dat heet The Good Bait en daar ga ik een nummer van draaien. I Fall In Love Too Easily. Ferdinand Povel. Nederlandse saxofonist Ferdinand Povel, opgenomen in het Bimhuis in Amsterdam in 2008. Ik ga verder met Eddie Miller, een Amerikaanse tenorsaxofonist. Hij uh, staat bekend om zijn vele solo's met big bands van uh, Bob Crosby, maar ook uh, samen met, met de klarinetist Pete Fountain. In 1982 heeft hij een album opgenomen met het Johnny Faro trio. Het heet Street of Dreams. En daar ga ik van draaien C Jam Blues Eddie Miller Met het John Fer Johnny Ferro Quartet. Ga verder met Jerry van Rooyen. Geboren in 1928, uh, hij was een Nederlandse trompetist, arrangeur, orkestleider en componist. Hij uh, studeerde trompet aan het Conservatorium in Den Haag en tijdens een studentenuitwisseling raakte hij en zijn broer Ak van Rooyen in de band van de jazzmuziek in New York. En zij werden de wegbreiders voor de moderne jazz in Nederland. In 1955 uh, traden ze beide toe tot het orkest van uh, de Ramblers. En um, Jerry van Rooijen is zelf verder gegaan met het leiden van Big Bands. In 1963 was hij orkestleider bij het Dutch Jazz Orchestra. En daar ga ik een nummer van draaien. Ze hebben een, um, in 1994 nog een, uh, een album opgenomen. Dat, genomen. dat heet On The Scene with the Dutch Jazz Orchestra. En gaat u luisteren naar Serenity. Jerry van Rooien met de Dutch Jazz Orchestra uit 1994. We gaan verder met een andere grote Nederlandse band, de Dutch Swing College Band. In 1975 namen zij een album op samen met Bud Freeman. Gaat u luisteren naar een nummer met een prachtige titel, die ook uh, door Bud Freeman geïntroduceerd gaat worden. Uh, the name of this piece is Shimmy Schawabo. I haven't played it in 38 years, and I think it's spelt like this. S-H-I-M-M-E-S-H-A-W-A-B-B-L-E, shimmy-shawabble. Swing College Band met Bud Freeman, met deze prachtige titel. We gaan verder met een, uh, met een, ja, met een bijzonder album. Mijn uh, geachte collega-presentator Peter den Boer zegt regelmatig... er is niks nieuws meer in de jazzwereld, alles is wel eens een keer uitgevonden. En een paar weken geleden was er groot nieuws. Een nieuw album van John Coltrane. Er was een tape gevonden met nummers die nog nooit waren uitgegeven. En dat is uitgebracht op een album. Het album heet Both Direction at Once. De Lost Album. Daar is een deluxe editie van uh, gemaakt. En daar zijn een aantal nummers in. Verschillende uh, opnames uh, opgezet. Op dit album speelt John Coltrane samen met zijn klassieke kwartet. Van de pianist McCoy Tyner. Op bas Jimmy Garrison en op drummer Elvin Jones. Ik heb twee nummers uitgekozen. Vila en... Uh, Verrassingsnummer. Hier speelt John Coltrane op sopraansax. Hij speelt normaal gesproken op Tenorsax. Het nummer was al eerder op Tenorsax op andere albums uitgebracht. En ik ga een nummer draaien dat heet Impressions. En dat is de take nummer 4 van dat nummer. Het is een album wat een beetje tussen zijn klassieke albums in zit... en zijn uh, uh, experimentele albums. Nou, gaat u vooral luisteren en genieten naar uh, John Coltrane. Villa en Impressions. Oh mm -hmm. John Coltrane met het nummer uh, Impressions van het al nieuwe album Both Directions at Once. Het is bijna uh, het einde van het eerste uur. Ik ben zo natuurlijk terug met veel clarinet en big bands. Dus blijf gewoon luisteren. En de volgende nummer wat ik uh, na het nieuws van 11 uur ga doorzetten is van Vic Ash, de Engelse clarinetspeler. Komt van het album Clarinet Virtuoso uit 1955. Het heet Love Me or Leave Me.